Boom.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 In de randstad staan files op de A7 richting Amsterdam. Daar staat voor Kloppertstaandam 2 kilometer. Dat komt door werkzaamheden op de A8 richting Amsterdam. Daar staat tussen Westzaan en Oostzaan 3 kilometer. Bij Oostzaan is het hele weekend maar één reis open. Tot zover de verkeersinformatie.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 bij Esprit. Halterstraat Zandvoort in Jupiter Plaza. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. Met nu Goedemorgen Zandvoort. And angel. angel, where will it lead us from? Uiteraard weer vanuit Hoogland, waar u welkom bent om een kopje koffie te komen drinken en om gezellig te luisteren wat hier allemaal gebeurt. Uh, de koffie en het water wordt geschonken door Gert-Jan van Kuik. Gert-Jan van Kuik en Gert-Jan Bluis komt ook binnen. Goedemorgen Gert-Jan Bluis. Goedemorgen. Techniek door Thomas en Pascal. De redactie is gevoerd door Gerry Rutte en Yvonne Roosendaal. En naast mij zit Dondergribben. Goedemorgen. En het sonore stemgeluid was van Ben Zonderbel. Voordat ik... Uh, uh, Reclames krijgen over de muziekkeuze, die is van Dondergrebber. Goedemorgen. Ja, ja, ja, ja. Prachtig ja. nummer. Ja, er werd al gezegd: het is uit mijn tijd. Door de heer Niek Meijer. Goedemorgen, burgemeester van Zandvoort en Andor Zandbergen, wethouder te Zandvoort, aangeschoven. Goedemorgen. Um, goedemorgen. Ik wil jullie complimenteren met het feit dat jullie de hele Zandvoortse gemeenschap uh, politiek actief kunnen krijgen door twee onderwerpen. Uh, uh, ...in de krant te krijgen. En dat is natuurlijk de verkoop van allerlei musea's. En wat wij afgelopen woensdag in de Hamers dagblad lazen... Er alle ambtenaren verhuizen naar Haarlem, was de kop. Donderdag was het. Donderdag was het commentaar van de heer uh, Paap erop... ...en woensdag was het in het algemeen dag. Maar goed, laten we het niet over dagen hebben... ...want als ik over dagen moet gaan praten... ...moet ik terug naar 2012... Daar is er door uh, het college uh, een tafelgesprek geweest en die gingen. Uh, ja, ik onder... denk zelfs ietsje eerder nog. Hè? Er is een, een korte memo geweest ja. in 2011 ja. uh, als voorbereiding op. Uh... Dus toen is er een tafelgesprek geweest en daar uh, zou uitkomen dat het toch wel wenselijk zou zijn om eens naar die samenwerking te krijgen. Dat heeft dus uh, een jaar gesudderd en in maart dit jaar is er weer over gesproken en nu staat ineens de krant. En in juni is er ook niet over gesproken. Dus er wordt van alles gesproken. Ineens lees het in de krant. Zand wordt op zijn achterste poten. Nou, uh, nou, kak... nou, nou, nou, Meneer nou, nou, nou, nou, nou. Zonneveld, volgens mij uh, valt het wel wat mee. Nou, er de... worden gezonde en kritische vragen gesteld. En is dus terecht in een, in een ingewikkeld proces waar we in zitten. En zo'n proces brengt met zich mee uh, dat dat met vallen en opstaan gaat. Dat je soms verrassende dingen hoort. Want uh, er vindt heel veel onderzoek plaats. Verschillende partijen doen dat allemaal voor het eerst. Dus je moet dat ervaren en dan merk je dat je aan elkaar moet wennen. Er is een verschil van cultuur, er is een verschil in stijl, er is een verschil in woordgebruik. Ik zeg altijd maar, als wij bij ons thuis, als ik dat, euh, nou... Hoe lang ken ik Jannie al? Dit is dan een gewetensvraag over de 30 jaar. Zo! En, en in het begin zoek je dat en tas je dat ook af. Dan heb je ook wel eens een misinterpretatie. En naarmate je elkaar beter leert kennen, gaat dat ook veel beter. En dat zie je hier ook. Maar ik kan mij uh, niet voorstellen dat uh, aan een ronde tafelgesprek met uh, Janny iets verteld wordt en vervolgens anderhalf jaar later iets in de krant staat. Ik neem aan dat de beslissingen in huis mij iets sneller genomen worden. Nou, soms niet. <lacht> Laat ik gewoon maar waar, uit de waar, waar ik naartoe wilde, is uh, dat het is, uh, het is voorgekookt. Hè. Er wordt nagedacht over bezuinigingen, of je samen kan werken. Dat is op zich natuurlijk niet stom. Nee, er, er, er wordt... nee het is niet voorgekookt. Het woord voorgekookt neem ik apet afstand van. Dan, scherp, dan, dan, dan, dan, dan is, dan de is de mijn woordkeus van... okay. verkeerd. Uh, er wordt voorbereidende werkzaamheden gedaan. Ja? Ja. En die, uh, die gebeuren dus al een, een, een hele tijd geleden. En nu ineens komt dat in de pers. Waarom, dat dan mijn, mijn serieuze vraag, waarom weet de Sandvoort daar niet eerder wat van? Ik heb het namelijk niet in de Zandse Krant gelezen. Uh, ik, ik zie het ook niet in de publicaties. En ineens in het Haarlem op Dagblad: alle ambtenaren verhuizen de Sandbergen. Nou, volgens, volgens mij, mij, volgens mij gaat is het u... zo dat wij uh, in juni een uh, stuk naar de gemeenteraad hebben uh, doen toekomen. Waarin staat dat het college een samenwerking met Haarlem voorstaat. Uh, dat, we... dat is na het overleg met het college van Haarlem geweest. Ja. Dan, uh, zal ik anders even een soort chronologie, ja. chronologie ja, ja, ja, ja, ja. maken. Ja. Toen dit uh, college aantrad uh, in 2010 kwamen we tot de conclusie van ja, uh, we zien een aantal dingen op ons afkomen. Decentralisaties. En uh, in 2008 is een bestuurskrachtmeting geweest van Berenschot. Daarin stond van, ja, we kunnen goed ons broek op uh, uh, houden. Alleen wat we ook zien uh, uh, toen in 2010 en 2011... Ja, de wereld uh, is uh, in drie jaar rigoureus veranderd. Uh, de Rijksoverheid zegt, uh, de uh, portaal voor de burger is uh, de gemeente. Niet zozeer de Rijksoverheid. Dus dat betekent dat er allerlei taken worden gedecentraliseerd naar gemeentes. Mm -hmm. Dan ga je als college afvragen van oké, okay, hoe gaan we dat dan doen? Uh, zijn wij voorbereid om uh, dat allemaal te gaan doen? En zijn wij in staat om, um, om dat in Zandvoort te gaan doen? De conclusie die het college toen heeft genomen is gewoon nee. Waarom? In Zandvoort hebben wij een, uh, hadden we destijds een uh, 170 man personeel rondlopen. En wat wij zien uh, als college is dat daar eigenlijk allemaal, nou niet allemaal, maar behoorlijk veel pitters rondlopen. Dus dat betekent... Als er één persoon tegen boom aanloopt, dan hebben wij dan al gauw een groot probleem. Beter voorkomen dan genezen. Uh, dat is ook de reden waarom wij als college eerst met de omliggende gemeente een gesprek hebben gevoerd. Dat is in 2011 geweest. Tot conclusie gekomen dat het, uh, onze voorkeursvariant samenwerken met Heems Steden, Bloemendaal en Hamelide... dat dat uh, ja, een aantal gemeentes een andere richting in, in, in, in, de, in het hoofd had. En we zijn als college verder gaan kijken. En dan, uh, toen zijn wij op een gegeven moment uh, bij Haarlem uitgekomen in 2012. Uh, wij wilden toen destijds uh, graag stap ondernemen. Alleen uh, ah, de gemeentesecretaris van Haarlem die werd, uh, uh, die ging weg. En de wethouder PNO ging ook weg. Dus ja, dat betekent dat je een pas op de plaats moet maken. Uh, in 2013 uh, hebben wij een, uh, maart 2013 een gesprek gehad met het college van Haardem van ja, dit is ons probleem. Willen jullie ons helpen? En het college van Haardem heeft toen gezegd van ja, wij uh, als een gemeente een, een gemeente uit de regio bij ons aanklopt, willen wij daar dat zeker over nadenken. En uh, ja, wij staan er wel open voor. Ja. Toen hebben wij, uh, is er een interpellatie geweest in maart, wat, wat je al van CDA van de CDA, de... inderdaad, ja. daar zijn een aantal vragen over gesteld. ...is ook op beantwoord. En in juni we, heeft het college een stuk naar de raad gebracht. Waarin staat van... ...nou, dit is de richting waar het college aan denkt. Samenwerking met Haarlem Dat betekent dat... Uh, uh, ...ja, dat zijn allerlei, allerlei varianten... ...maar dat heet het inkoopmodel. Dus dat betekent dat het ambtelijke ...in dienst komt van Haardem... ...maar dat Haardem levert aan Zandvoort. Twee belangrijke dingen voor het college van Zandvoort. Eén, Zandvoort blijft zelfstandig. Dat is punt één. Dus echt een heel belangrijk punt. En punt twee... Qua dienstverlening voor de burgers van Zandvoort mag het niet slechter worden. Het mag altijd beter worden. Maar het, de service qua dienstverlening wat wij nu leveren aan de burgers van Zandvoort moet gelijk zijn als we gaan samenwerken met Haarlem. Dan wel beter staat er in de stuk. Dan wel beter. Ander mag ik om dat samen te vatten, zeg je dat Zandvoort houdt de regie, vormt het beleid, houdt de toezicht en Haarlem produceert. Ja. Als je dat zo moet... Ja, en, en dat doen wij al op een aantal terreinen. Niet alleen met Haarlem, maar ook met onze milieutaken bijvoorbeeld. Dan hebben we ook al zo'n vorm van inkooprelatie. En dat is ook een beetje de lijn en de richting waar je in het hele openbaar bestuur heen gaat. Ik heb gisteren daar gebruik van gemaakt door uh, wat er stort in Dat Beviel uitstekend overigens, maar... <lacht> Afval uh, is één van die voorbeelden <lacht> van. Nee, maar even... Dat soort samenwerking is natuurlijk perfect. Nou, uh, dat dat is, eigenlijk dat moet dat het zelf... samenwerking zijn... Uh, sorry, we uh, samen, samenwerking zijn waar de burger gewoon geen last van heeft. Dus wij, wij hebben het zo te organiseren dat het effectief, efficiënt en dienstbaar is aan onze burgers en instellingen. Wil nog dat nog even, even, wil ik nog even terug naar uh, het relaas van, van de wethouder. Uh, en een stuk in de krant. Want uh, de burgemeester van Haarlem-Snijder uh, uh, die heeft uh, gereageerd van ja dat is mooi. Maar we gaan eerst eens onderzoeken hoe dat nou geïmplementeerd moet worden. Dus eigenlijk... Dat is hem geraden ook, want dat hebben we met elkaar afgesproken. Dat we ja, dat gaan dus, onderzoeken. Ja. Dus er staat hier een glas water en het zou de best in kunnen stormen, of niet? Nee hoor. Nee hoor, wat, Kijk, de kop van de krant laat ik voor de krant. En, dat, dat is zo. En, en ik ga ervan uit dat mensen uh, stukken lezen en ook de stukken op onze website zien. Ons stuk, uh, wat door de raad ook is uh, geaccordeerd, is een helder stuk. Ja. En op hoofdlijnen zie je dat in het stuk, want het komt uit een discussie die daar het bestuur heeft gehad met de hmm. raad. Nee, je moet wel in de context zaken ja. plaatsen. En in die discussie is ook gezegd, nee, we gaan dat onderzoeken. Dat wordt nader met een stuurgroep aangeduid. Die stuurgroep komt volgende week ook bij elkaar. Dus dat is het stappenplan waarin we gaan. Dat klopt. En gezien de stukken die niet heel Zandvoort leest, maar een klein gedeelte van Zandvoort. Als ik de stukken gelezen heb en ik heb de stukken van de CDA gelezen en de stukken die op de website staan. Is het voor mij een storm in een glas water. Maar goed, daar kunnen we het nog eens een keer over hebben. Uh, wat degene die het niet leest beangstigt is, hoe moet dit nou praktisch? Krijg ik nog een rijbewijs? Uh, ja. Kan ik nog naar het loket ja. Moet nou, ik dan ja. halen? Dat is dan ja, een van de vragen. Ja, dat hoor je ja. op straat. Eigenlijk heeft meneer De Grebbe dat heel goed samengevat. met die kernzinnetjes net. En waarvan ik zei: van dat is eigenlijk waar we over als openbaar bestuur staan. Wij hebben dat te organiseren. Dus in de voorwaarden ziet u ook dat er een loketfunctie mm -hmm. gewoon blijft bestaan. Die blijft hier. Ja. En, en je ziet daar een hele uh, landelijke tendens ook. maar ook een zandvoort: is dat wij veel meer naar inwoners en burgers toekomen. Ja. Uh, want. Vroeger was het van, uh, u vraagt en u komt maar naar ons toe. Nee, dat is de, wij zijn dat aan het omdraaien. Dat mm. betekent ook dat ik verwacht dat binnen nu en vijf jaar je paswoord door heel Nederland kunt halen. En Sterker, misschien wel als gebracht. eerste in Haarlem straks. Ja. Of het wordt gewoon ja. gebracht. Dus al die vormen van dienstverlening, daar kun je met die slagkracht van een 100.000 plus gemeente makkelijker aan toe. Ja. Ja, inderdaad, werd mijn parkeervergunning na een middag puzzelen toch gebracht twee dagen later, dus die, die stap is al gemaakt ja Want... nee nee, ik, ik, ik heb met iemand gesproken en dan, je, we hebben uh, de belasting, inning en aanslag uh, voorziening hebben we gezamenlijk gedaan en dat zit in ja. Nou, wat hoor ik nou van iemand die uh, zometeen via zijn digiD een parkeervergunning wil hebben, die uh, simpel en rechtuit denkende man ik ga naar het raadhuis, ik heb geld in mijn portemonnee en ik haal mijn vergunning absoluut onmogelijk. Omdat, ja dan ga je maar naar Bennenbroek. Nou, ja kijk, dat geeft, gaf mij een beetje de schrik. Dat ik denk, krijgen we zo, ja, ja dan ga je maar naar Haarlem. Nee, ik denk dat, dat, dat, dat je parkeervergunning daar los van moet zien. Parkeervergunningen hebben we vanuit Zandvoort geïnitieerd. En uh, is uh, het nu digitaal aanvragen. Ja? En inderdaad, als iemand met geld naar de uh, gemeente gaat komen... Dan is uh, in eerste instantie staat daar in het gemeentehuis een computer, digid inloggen met uh, uh, ideal betalen. En uh, hij is aangevraagd en dan wordt afgeleverd. Dat zijn twee aparte dingen. Het zijn twee aparte stromen. Ja, als... Eén is dat je, dat je ziet dat mensen uh, aan zich, kijk, we praten niet over de 10% die het niet kan. We praten over 90%. 90% wil het liefst al haar zaken of zijn zaken thuis regelen ja. en uh, daar moet je als overheid in meegaan. Ik vind dat hoger schat. maar 90 80, 90 procent. Maar goed, die 10 procent hm. zijn ook inwonersbezonderd. Zeker en daar moet je wat uh, voor De, doen. Dan moet daar je moet je een alternatief voor bieden. Ja. Ja, dat, dat is ook je verantwoordelijkheid als overheid uh, en in, in, in, in een wat meer vakje grond noemen we dat kanaalsturing. Uh, bedrijven kunnen er gewoon voor kiezen om te zeggen, wij kiezen maar één kanaal. Dus alleen maar via internet. Een overheid heeft ook de verantwoordelijkheid, ook de maatschappelijke verantwoordelijkheid... om alle beschikbare kanalen open te ja. doen en open te houden. Dat brengt ook een kostenplaatje met zich mee. Ja. Maar dat hoort nou eenmaal bij het verschil in aanpak. Ja. Want uh, digitaal parkeren bijvoorbeeld, dat je hier inlogt uh, via de bekende bedrijven in het begin, was dat ja. een erg kostbare voorziening. Maar je wilt wel dat dat wordt gefaciliteerd. Ja. Dus met munten, met de chipknip, met de, uh, het gewone pinnen, met het digitale. Maar het kost allemaal extra. Het gaat, het gaat vervelend worden op het moment dat je het contant betalen weghaalt als mogelijkheid. Um, en dat ja, je gedwongen. Ja, ik, ja, ik, de... ik weet eerlijk gezegd niet of, of wij dat uh, nog, uh, nog veel hebben om te betalen. Want er zit ook een. Nou ja, de meters. Wel, ik, ga, ik ja, praat ja. over het parkeer, de ja, nee, meters. Uh, sorry, ik kan terug naar de balie. Ja. Maar, ja. maar... Dan kan je nog uh, als je bijvoorbeeld een, uh, een tijdelijke vergunning uh, nodig zou hebben, dan kan je 50 euro op borg, kan je zo cash niet hebben. Maar ik wil eigenlijk terug naar waar we uh, begonnen waren. Ja. Want we dwalen nu af in. in, in, ja, ik, zit, in, in ik zit aan tafel en het gaat al snel over parkeren, ik snap het. Nee hoor, want ik heb mij, mij alleen maar horen zeggen dat ik de hele middag heb zitten puzzelen om uh, DigiD ja. en zo wat te doen. Nog even Maar goed, volnaar, ik wil terug naar uh, uh, waar het over ging. Alle ambtenaren naar Haarlem, dat zijn niet alle ambtenaren, dat mogen nu duidelijk zijn. Kunt u een voorbeeld geven welke ambtenaren wel uh, naar Haarlem gaan? En zo ja, wat is dan het grote voordeel daarvan? Want je kunt natuurlijk die ene ambtenaar hier oppakken en daar neerzetten. En dan kom ik even terug op één Pitterspot. Dan zou die in de groep terechtkomen die uh, vanuit het over groen of over wegvoorzieningen gaat. Ik zal even Word, voorbeeld... Wordt hij daar rijker van? Wordt ik hij zal... daar slimmer van? Ik zal even een voorbeeld geven. Um, ga ik helaas ook een klein beetje een vakjorgon. Dus uh, vraag als je het niet snapt. Uh, de, de gemeente heeft een aantal medebewindstaken. Dat zijn taken die door de Rijk gedelegeerd zijn of uh, verantwoordelijk uh, gemaakt zijn naar de, naar de gemeente. En het maakt niet uit of die taken nou in Tietjerk, Stadeel, Lutjebroek of in Haarlem of in Zandvoort worden gedaan. Noem eens een voorbeeld. Uh... De wet uh, maatschappelijke ja. ondersteuning. WMO, ja. Dus de, de, de drie, de, de, het Rijk <tie> gaat ervan vanuit dat de gemeente het eerste loket dient te zijn. Dat ja. is ook zo. Wij staan het ja. dichtst bij inwoners, instellingen, verenigingen, noem het allemaal maar op. En vanuit die gedachte krijgen wij steeds meer taken op ons. Nou, Heel ja. veel zaken, en dat is ook de, de, de, de lang, lange termijnvisie van, uh, van uh, gemeente Zandvoort. Heel veel zaken kun je beleidsmatig voor 80%, misschien 90% hetzelfde doen. Dus waarom zul je in iedere gemeente daar die medewerker hetzelfde laten doen? De kunst is dat wij in het beleid steeds scherp op ons netvlies houden. Wat is nou echt voor Zandvoort relevant? Want... Die 80% hoef je niet druk om te maken. Concentreer je nou op die 10, 20% wat ons markant maakt. En die rest kan je inkopen. Al die medewerkers hebben ook overlegstructuren daarachter. Ik zal een ander voorbeeld geven. Ik heb één nou. medewerker, openbare orde en veiligheid. Die zit bij ons solistisch. Daar komt hij in een team van 4, 5, 6 mensen. Dus je hebt een groter klankbord. Je hebt een grotere denktank. Je kunt daar de kennis en ervaring ook mee benutten. Dat betekent als zij ziek is en op vakantie is, heb ik onmiddellijk ondersteuning. Een groep. Een groep, ja. Een groep, ja. Ah, ik, wil, ik vond het WMO-onderwerp uh, wel aardig, uh, omdat wij in Zandvoort natuurlijk een WMO-raad hebben. En die heb Haarlem ook. Ik neem aan dat die blijven bestaan. Ja. Um, zijn jullie er niet bang voor dat degene die in Haarlem zit de binding met Zandvoort verliest? Nee. Nee. Nee, dat, dat, dat, we, we hebben natuurlijk dat ook nagevraagd bij gemeenten... waar ze dat al vijf tot acht jaar doen. En uh, de kunst is, en er zijn een aantal instrumenten voor... om dat scherp te houden. Dus ik, ik ben er ook van overtuigd... en da daarom begon ik net met dat beleidsvoorbeeld... Mm -hmm. dat op het moment dat je die 70, 80 procent kunt loslaten... waar hoef je niet meer druk om te maken... ga je automatisch meer focussen op die 10, 20 procent... wat echt voor zand markant ja. en belangrijk is... Uh, dus dat gaat een versterking, denk ik, geven van die identiteit. En je kunt het ook, en dat, dat noemen we dan een soort uh, ja, regisseur, een soort ambassadeur in die Haremse organisatie... die dat Zandvoortse perspectief daar ook steeds warm houdt mm -hmm. en voor het voetlicht brengt. Dat moet je organiseren. Maar als bestuur moet je daar ook bovenop zitten. Wij, wij zitten ervoor om dat belang te dienen. Hey. Um, ja, dat is zo. Wij, uh, ik zou hier nog wel best een kwartier over door kunnen praten, maar gezien de tijd moeten wij het een ik, beetje, beetje af. Ik heb nog wel even over communicatie communicatie praten. Nou, dat, dat is dan de laatste vraag. De ene laatste vraag is. Hoe u het doet, zal de Zandvoorter... niets kunnen schelen. Zandvoorter kijkt alleen van wat betekent het voor mij? Ja. En voor mij moet het betekenen ja. dat ik net als vroeger het Raadhuis kan binnenlopen en krijg wat ik wil. Ja. Als u dat. Ik kan garanderen in deze hele situatie, dan heeft u wel een behoorlijke stap gewonnen. Ja, maar, maar dat, uh, is dat, dat, dat ook een uitgangspunt? Ja, dat is een uitgangspunt. Daar hebben college en raad ook met elkaar over gesproken. En dus hebben we dat ook in kaders vastgelegd, dat dat het uitgangspunt ook is. Ja. En uh, niet alleen in het gemeentehuis, maar ook die andere tendens die je heel nadrukkelijk ziet komen ja. naar u toe. Zo simpel is het. Ja. Dus dat gemeentehuis is maar een. In iets, hè. het is een markant gebouw, maar het is een instrument om te komen tot verbinding tussen mens en overheid. Ja. Maar er zijn veel meer instrumenten en kanalen. En die gaan echt zo komen, want die overheid, die samenleving ontwikkelt zich, die verandert zich. En wij hebben dat te volgen. Ja. Zo simpel is het. Ja. Nee, ik verwacht van u de service die ik krijg, of dat dan, dat kun je dan niet midden laten, of ja. dat digitaal of via de balie is. Dat... Oké, okay, dat moeten we uitzoeken. Mag ik nog een, onder, een opmerking maken over dat proces? Hè? Want ik verwacht dat we zeker nog een jaar uh, daarover een zoektocht hebben. Want uh, dat, dat, dat eindplaatje is niet helder. Wij gaan nu met een soort stuurgroep werken. Daar zitten weer uh, medewerkers ook uh, in uh, werkgroepen daaronder. Zandvoort en ze? Zandvo gaan... Allebei, want dan moet je natuurlijk borgen. Hè? Vanuit een soort gelijkwaardige mm -hmm. gedachte. We zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig in dat proces. En dan ga je kijken van, hoe past dat het beste? Hoeveel mensen gaan over? Je hebt de meest extreme varianten. Iedere medewerker over, maar je kunt ook tussen varianten. Maar dat, dat hebben wij nog niet helder op ons netvlies, want daar willen we nog de dialoog over voeren met elkaar. Laatste vraag dat is de zoektocht. Laatste vraag, als de zoektocht ten einde is, gaat dan de raad beslissen hoe dat verder gaat? Of leggen jullie dat voor en uh, de raad? Goed? De raad, eigenlijk is het, uh, het organiseren van het ambtelijk een collegebevoegdheid. Ja? Ja. Maar wij hebben in juni gezegd, van: doen we het uh, met co-produceren. Dus... Eigenlijk dus een, wat een verregaande vorm van participatie. <laughs> het participatiemodel wordt in Zandvoort als eerst uitgevoerd. Dus, dus en, en, als, je, als je ervan overtuigd bent uh, dat je voorstel vooral lange termijn uh, toekomstbestendig is, dan krijg je ook iedereen op die kant. Dit eerste voorstel dat had ook de overgrote meerderheid van de raad. Omdat ja. ook die raad die zorg heeft. Wij willen Zandvoort als gemeente blijven positioneren. Wij willen dat doen wat voor onze inwoners van belang is. Dat proef je daar heel duidelijk. En dat is ook waar het om gaat. Dus daar is het college ook door gesterkt. Uh... Ik moet ermee stoppen. Ik ja. ken nog heel veel vragen, maar dat komt een andere keer al. U nodigt ja. ons gewoon weer uit. Hartelijk dat dank voor jullie komst. Graag gedaan. Ja. En een prettig weekend. Goed, u heeft nog een hele lange weg te gaan. Daar komt het wel op neer. The Beatles, Long and Winding Road. The long and Winding Road. Road. We gaan het zien. Een uh, stukje muziek de Beatles eigenlijk, wat, uh, wat ook van tijd tot tijd op het repertoire van uh, de Pop singer staat. Klopt dat uh, Arno? Arno? Nee, we hebben nog niks van de Beatles bezongen. Nee? Nee, we zijn er ooit wel eens mee begonnen, sterker nog de allereerste repetitieavond toen uh, toe we begonnen. Toen uh, zijn we begonnen met uh, een, een arrangement van, uh, van Yesterday. Maar dat bleek toch wat te hoog gegrepen. Sta ik niet aan? Nou, je staat wel aan. Ik sta, het moet nog je. Een, een beetje erin zouden. Komt Zo goed, de uh, meneer de technicus? Ja, prima. Ja, hij is streng. Ja, hij is streng. Ja, dat hoort ook. Uh, nee, de eerste avond hebben we een yesterday uh, geprobeerd. Maar ja. dat bleek toch wat te, te hoog gegrepen nog. Dus die hebben we weer aan de kant gelegd. En we zijn <lacht> met hele andere muziek bezig gegaan. En uh, sinds die tijd hebben we uh, niks meer van de Beatles uh, opgepakt. Maar, uh... Zie je Ben, dat de Beatles toch wat moeilijkere muziek zijn dan de Stones. Ik ga, die discussie ga ik met jou niet <laughs> Die leg ik wel eens een keer voor aan Arno als we een keer tijd hebben. En, uh, want ik zie wel een heel groot repertoire uh, wat jullie gezien hebben uh, van, uh, van wat moeilijker tot uh, frivole liedjes. Ja. En, uh, ja. Dat vind ik heel erg leuk. Maar waar, uh, waar we het over gaan hebben is de Beatboxingers 10 jaar. Ja, alweer inmiddels. Gaat hard. Ik heb uh, begrepen dat het eigenlijk een beetje ontstaan is uit uh, iemand die naar een ander concert is geweest. En uh, die zei van, weet je wat, waarom hebben we dat in Zandvoort niet? Ja. En die is toen een beetje uh, rond gaan uh, uh, bellen. Zijn ze toen ook gelijk bij jou gekomen? Nou, sterker nog, dat was mijn schoonmoeder. Ja. Dus die kwam al vrouw bij mij natuurlijk. Dat en vaker. Bij ja, dat gebeurt wel vaker. Komen elkaar wel eens tegen. En uh, die, die wilde inderdaad een, een, een popcorn gaan beginnen. Dus wij hebben dat als, ja, zeg maar als gezinnetje even opgepakt. Ik als, als de schoonzoon, en mm. de schoonvader en, en hun dochter natuurlijk, mijn vrouw. En dat leek ons wel een leuk idee. Dus vandaar dat zijn we dat een beetje gaan, gaan opzetten. En, uh, advertenties geplaatst, uh, ruimte geregeld. We konden gelukkig met medewerking van de, van de Protestantse Kerk uh, mochten we daar in het jeugdhuis uh, repeteren, iedere vrijdagavond. En uh, meteen de eerste avond was het best wel redelijk druk. Behoorlijk wat aanmeldingen gehad. En vanuit die tijd is het zo'n beetje tussen de 20 en de 35 man uh, hebben we aan, aan leden gehad. En uh, zijn we behoorlijk gegroeid, ja. Heb jij een, uh, in die tien jaar een, een, een, een doorstroom gezien van mensen die oh, zeggen ja. van ik wil heel graag. En ook mensen die vanuit ik voel moeten oud Waarom gaan mensen weg bij een korps? Ja, dat, ik denk dat dat om verschillende redenen is. Uh, misschien dat mensen soms de interesse verliezen. Dat kan. Uh, misschien dat mensen andere uitdagingen zoeken. Misschien een ander uh, koor uh, willen. Misschien een professionele koor willen, zouden willen zingen. Uh, of omdat ze gewoon geen tijd meer hebben. Dat kan natuurlijk ook. Um, waarom vraag ik dat? Omdat Zandvoort uh, staat de bol van de koor. En dat doet mij ook wel goed hoor. Maar ja, ik ja, zie ook heel veel was. varianten, weet je wel. Ja. Uh, ja. ja. uh, uh, het koor van Jan-Peter Versteeg. Klein koor. Ja. Uh, een grote koor is het uh, dameskoor ja. En dan heb je uh, het Ambo-koor, ja. de seniorenvereniging. En, en jullie. En mannenkoor natuurlijk. En, de de mannenkoor. Bij, ja. en iedereen ja. heeft zo zijn eigen uh, zijn dingetje. Specialiteit, ja. zeg maar. Ja. Ja. Uh, zijn uh, jullie zijn heel, heel breed. Uh, ik, heb, ik ben even een woord aan het zoeken wat ik bij jullie koor uh, erop ja. moet leggen. maar <laughs> Ik kom er niet zo gauw op. Maar ik ken heel veel mensen van jullie koor. Uh, het, zijn, uh, het, is, het is heel breed. Ja. Jullie zingen ja. eigenlijk, eigenlijk van alles. Ja, klopt. Ja, En um, het zou zo kunnen zijn dat iemand bijvoorbeeld van het mannenkoor zegt van nou ik wil toch wat, uh, wat, wat, wat, wat vrolijker zingen, wat, wat, wat meer in de groen mm -hmm. met dames en heren en die stapt over naar jullie. Maar andersom kan dat natuurlijk ook. Dat zou kunnen ja. Maar ja, dat heb je heb, geen... Uh, nee, situatie 1 geen... hebben we één geval van ja? inderdaad. Iemand nou, die zingt in beide inderdaad. Oh, dat, kan, kan ja, dat kan ook. Maar ik heb nog niet, uh, nog niet meegemaakt dat iemand naar een ander koor uh, binnen Zandvoort is uh, gegaan, volgens mij. Zo even uit mijn hoofd hoor. Arno, nou heb je zo'n 20, 25 leden. Ja, we uh, zitten nu al aan de 30, 35 de, inmiddels. Oh, ja. Het groeit nog ja, steeds. Het groeit, dus. Nou ja, het is nu stabiel ongeveer aan okay. de 30, 35. Uh, dus, uh, een repertoirekeuze, doen jullie dat gezamenlijk? Of is er een, een groep die zich daarmee bezighoudt? We hebben daar een, uh, een, een commissie voor, jawel. Een uh, speciale muziekcommissie. En wij uh, bepalen met z'n drie man. Maar ik zit daar onder andere in. En, en iemand van het bestuur uh, zit mm -hmm. daarbij. En, en dan nog een derde persoon. En uh, gezamenlijk met z'n drieën be, bepalen we wat, we wat we willen gaan zingen. En dat, dat kan op allerlei manieren tot stand komen. Um... Hebben jullie criteria? Dat je zegt, nou het moet wel minstens voldoen. En dit, dat en dat? Nu wel, ja. Ik, ik, het moet pop zijn? In principe wel, ja. ja. Dat zit in de naam. Dat zit in de naam, inderdaad. Dus we proberen wel popmuziek te brengen. Maar het kan op allerlei manieren naar voren komen. Ik kan een liedje op de radio horen. Ik denk van, hé, dat is leuk. Daar kan ik wat mee. Dat lijkt me leuk om daar wat voor het koor van te maken. We spreken dat met z'n drieën. Gaat het dan zo dat je zegt: oh ja, dat nummer van Raccoon. Ik noem maar even wat. Dat vinden we ontzettend leuk. Dat gaan we proberen. Dat gaan we proberen. Oké. Dat doen jullie nu tien jaar? Ja. Heb jij voor mij een kort chronologisch overzicht van die tien jaar? Wat is er zo'n beetje gebeurd? Nou, er is een heleboel gebeurd. Maar, uh... nou, de hoogtepunten? Hoogtepunten? Nou, we hebben, wat ik zelf wel een hoogtepunt vind is dat we op een gegeven moment de knoop hebben doorgehakt uh, om te zeggen van goed, we gaan uh, dirigent en pianist uh, scheiden. Want ik, ik begon, uh, deed ik het allebei. Ja. Ik speelde en ik dirigeerde en ik kwam op een gegeven moment tot een... een, een ja, je komt aan een grens. Je, je merkt dat. Je komt niet verder met het koor. Je, je mist uh, uh, aanwijzingen. Komt, komt dat omdat jij je aandacht op je piano moet richten ja. op zo'n moment? Ja, absoluut. Je kan dus niet... ja ik, kan, ik kan niet op het koor letten, want ik moet ook spelen tegelijkertijd. Dus dat, dat, dat heeft een beperking. Dus toen heb ik gezegd van, goed, we moeten nu we gaan, gaan splitsen. Dus toen heb ik ervoor gekozen om dan dirigentschap op me te nemen. Want een, een, een, ja, een andere dirigent vinden is toch wat moeilijker dan een andere pianist vinden. Dus we hebben een advertentie geplaatst voor een pianist. En dat kwam, heel snel kwam daar respons op, Julia. En die zit er nog steeds bij. Ze is inmiddels ook al een jaar of vijf, denk ik. Want volgens mij het eerste concert wat ze met ons meespeelde, was ons vijfjarig uh, jubileumconcert. Dus die zit er al een hele tijd bij. En daar ben ik bijzonder blij mee. Want ze, is, nou, ze is professioneel pianiste. En die kan ik alles voorzetten en ze speelt het. Dat is, uh, dat is ideaal. En toen heb ik gemerkt dat het koor in één keer een hele sprong vooruit maakte, qua kwaliteit. Want dan kan ik me echt concentreren ja. op wat het koor moet gaan doen. En uh, Julia volgt wel, dat is geen probleem. En, en nou, we hebben een goede drummer bij tegenwoordig. Uh, Rob. Ja. Die, die kan dat perfect. En sinds kort hebben we een uh, gitarist erbij, Ralf. En dat gaat ook heel lekker. Dus uh, het combo is een beetje aan het, uh, aan het uitbreiden. In kort hebben jullie je eigen muziek compleet. Ja, nou ja, wie weet. Ja. <laughs> maar ja, we hebben diverse dingen hebben natuurlijk uh, gedaan. We zijn op diverse plekken geweest. We hebben een keer op de uh, korendag in, uh, in Amsterdam gestaan. In Paradiso. Dus hebben we hebben twee keer uh, geweest. Dat is trouwens ook een van de motivaties geweest om hier een korendag in Zandvoort te beginnen. Maar ja. Dat is een ander hoofdstuk. Ehm... Um, we hebben een keer aan de Slag meegedaan in Hilversum met meneer, meneer Henning Huisman. Oh ja. Ja. Dat was geen succes, want we waren het allereerste koor wat uh, voor mochten zingen en er klopte helemaal niks van de techniek. Dus nou, We hadden heel snel al de rode kaart van jongens, jullie mogen niet door. Terwijl ik, ik vond zelf dat het heel goed ging, maar ik heb het idee dat ze de techniek nog niet klaar hadden. Ze nee. zeiden van nou, dat, daar kunnen we toch niks mee. Doe nee. maar weg. Ja. Maar ja. Maakt niet het was een leuke ervaring en uh, ja. dat hebben we ook weer meegemaakt. Nou, en toen kwamen de korendagen natuurlijk ja. erbij. Dat doen we inmiddels ook al uh, zevende jaar hadden we dit jaar. Dus daar werken we ook ieder jaar wel uh, gedeeltelijk naartoe. Dus uh, dat zijn toch ook wel hoogtepuntjes van, uh, van ieder jaar. Ja. Dat is ook een werkpunt, hè? want uh, de, de korendagen die, uh, die hebben nogal wat voet in aarde. Zo. Ja, dat vereist nogal wat voorbereiding. Ja, ja. Ja. Goed, tien jaar. Uh, vanavond concert. Ja. In Vertel de krocht. In de krocht. Acht uur. Uh, we laten een, uh, een, een beetje zien wat we de afgelopen tien jaar uh, gedaan hebben. Dus we beginnen met een blokje oude muziek. Dus we hebben zelf weer een paar nummers even weer in het repertoire opgenomen. Die we al een tijdje niet meer gezongen hebben. Dus dat kostte weer even wat extra uh, oefentijd, zal ik maar zeggen. Maar dat is gelukt inmiddels. Er zitten twee, uh, drie nummers bij die, uh, die nieuw zijn voor veel leden. Maar dat gaat, uh, dat gaat, hem, gaat helemaal goed. Dan hebben we een klein blokje... Uh, ...uitleg over wat we wel eens zingen als we in, in bejaardentehuizen uh, mogen optreden. We hebben een speciaal klein blokje met uh, liedjes als uh, Mijn Opa en Het Dorp en, en uh, dat soort oud, dingen. Oud-Nederlands? Oud-Nederlands, dat, dat kunnen ze lekker meezingen, dus dat vinden ze altijd hartstikke leuk. Dus dat, uh, dat brengen we vanavond ook weer eventjes, uh, laten we dat de revue passeren. En dan, uh, ja, dan schuiven we zo langzamerhand ons, ons huidige repertoire in. En uh, zo gaan we de avond een beetje, beetje door. Dus, uh, Wordt leuk. Wordt leuk, uh, ja. acht uur. 8 uur de krok. Beginnen jullie? Hoe laat ja. gaat de, de zaal op buurtschever zo? Ik, ja, ik ah, weet het eerlijk gezegd ja, nee, niet eens uit mijn hoofd, maar Er moet maar, maar, de op seizoen 8, 8 uur gedronken worden. Ja, er ja, gedronken worden. Dus, uh, zeker, ja. <laughs> Kaarten aan de... Ja, kaarten zijn gewoon aan de deur verkrijgbaar. 5 euro 5 per euro stuk. euro per stuk. Ja. ja. Wordt een hele leuke avond. Voor zo laat ongeveer. Ja, zal een uurtje of 10 worden, denk ik. En daarna uh, borrelt het... Uh, dan, uh, ja, dan gaan we hele heleboel afbreken. Dan alles weer terugbrengen naar... Naar nou, de hok. protestantse kerk, naar het hok. Ja. <laughs> ons ja, nou ja, het is vlakbij. Dus het is één straat. Dus ja. dat scheelt. <laughs> en je hebt 35 man om te sjouwen. Dus. Daarom, daarom. Misschien wel 135. <laughs> <Ja. laughs> om eens doorgeven. Ah ja. ja, ja. oh, nou, hartelijk dank voor de komst en de ja, uitleg. Ik wens dat jullie ik hier zijn. vanavond heel veel plezier. Dankjewel. En je wel. Uh, uh, erna uh, neem een rustig borreltje. Ja, dat gaat wel lukken, denk ik. Tot ziens. Dankjewel. ABBA SOS. Laat op Burgernet is het wel een SOS, hè? Bij ons uh, zit Kitty de Bot. Welkom bij ons. Uh, in het voorgesprek hebben we het even over gehad. Vanuit de politie ben jij werkzaam in Burgernet. Klopt dat? Ja, dat klopt. Voor die enkeling die het nog niet weet, wat, wat is Burgernet? Wat is de doelstelling ervan? Ja, Burgernet is hier in de regio Kennemerland ruim twee jaar geleden gestart... Net zoals dat het in andere regio's in Nederland uh, is uh, gebeurd. En het is een samenwerkingsverband tussen politie, burgers en de gemeenten. En het doel is om uh, de veiligheid in wijken en buurten te vergroten. Ja, uh, dat is veiligheid op gebied van criminaliteit of, of ook met brandveiligheid. En, en noem maar op andere terreinen van veiligheid. Of, Focussen jullie het meeste op criminaliteit? Burgernet heeft een tweeledige actiepoten, zeg maar. Burgernet wordt ook ingezet bij vermissingen van zowel kinderen als van volwassenen. En Burgernet wordt ingezet bij opsporing, dus oh, okay. bij woninginbraken, overvallen, ja, okay. winkeldiefstal, ja. straatroof, mishandeling. Ja. ja, Ben, jij noemde net Amber Alert al en dat bracht mij op het idee, vermissingen en dergelijke. Hebben jullie daar een overlap? Uh, Amber Alert is een landelijk uh, systeem, Dat wordt maar uh, in, in enkele gevallen wordt dat ingezet. En dan is er een heel sterk vermoeden van een ernstig feit. Ja. En dan wordt Amber Alert ingezet. Oh, okay. En Burgernet uh, wordt ook bij vermissingen van kinderen ingezet. Dat is echt gericht op de lokale omstandigheden. En uh, dan is vaak dat het kind even aan de toezicht van ouders is, uh, ontsnapt uh, of dat uh, ja, volwassen mensen de weg even kwijt zijn. Eigenlijk kan je zeggen dat uh, Burgernet wat breder is als Amber Alert, ja. uh, Want dat gaat uh, van, uh, van inbraak tot, uh, tot geweldpleging, nou, noem het maar op. Ja. Uh, u bent van uh, Burgernet Noord-Holland. Klopt. Hoe Noord-Holland moet ik Noord-Holland zien, want als ik in Zandvoort een inbraak gemeld heb bij de politie en men ziet iemand, hoe breed gaat dat, zo'n zo zo zo oproep? De oproep gaat dus, die wordt verstuurd vanuit een politiemeldkamer, dus er komt een melding binnen van bijvoorbeeld woninginbraak in Zandvoort... Dan uh, kan de centralist besluiten om een burgernetactie uh, ja. op te starten, naast dat de politie uiteraard uh, ter plaatse gaat. En uh, dan wordt er een cirkel getrokken op een geografische kaart uh, in de omgeving van het incident. Dus alleen de mensen die binnen die cirkel vallen en die deelnemers zijn een burgernet, die krijgen dan een oproep via de telefoon. Kijkt u uit naar en dan een signalement. Dus er wordt door de, de, de, de centrale bepaald van nou in zonde is een inbraak. Uh, het is zo tien uur geweest, het is nu elf uur, dus ik zou een cirkel trekken van vijf kilometer ongeveer. Ja, dat hangt er een beetje van af of de verdachte persoon die gezocht wordt of het voertuig. Uh, met de voertuig ben je natuurlijk sneller Zandvoort uit. Uh, dus dan zou je de cirkel groter kunnen trekken dan wanneer iemand lopend de straat uit is gelopen. Dus Noord-Holland is eigenlijk zo groot als dat uh, uh, het geval groot zou kunnen zijn. Met een auto lopend, uh, geweldpleging binnen Zandvoort. Dat is het is dus niet zo dat heel Noord-Holland dat in krijgt, dat is nu nee, duidelijk. Nee, ja. um, en dat is ook een verschil met andere leurt, hè? Ja, dat is landelijk, hè? Ja, ja. als er dus een kind vermist wordt in Limburg, dan krijgt ook de, de... Kroningen krijgt het dan ook. Krijgt het dan ja, ook, is het ja. ja. Het loopt al een tijdje, burgernet. Ja. Um, wat, wat zijn uw ervaringen? Uh, uh, lost het veel op? Uh, gaat het wel eens mis? Uh, nou, er is een landelijk onderzoek gedaan uh, naar Burgernet En bij uh, een van de tien uh, burgernet acties uh, wordt opgelost door tips van deelnemers. Dat is een dus landelijke... door Burgenet? Ja, door, door Burgenet. Ja. Dus dat is een landelijk uh, beeld. Uh, er is een hele grote campagne onlangs geweest in oktober op uh, radio en televisie. Uh, en dat heeft ook heel veel nieuwe deelnemers uh, opgeleverd. Uh, wel 200.000 uh, in heel Nederland... Uh, en uh, hier in onze regio, in Noord-Holland, hebben we wel 20.000 nieuwe deelnemers gekregen. Nieuwe? Nieuwe um, deelnemers. Wat is, wat is, uh, hoeveel procent van de Noord-Hollandse bevolking doet ongeveer mee? Uh, dat is ongeveer nu, dus na die campagne, uh, op de 7 procent. Dat is nog weinig. Nou ja, 7 procent van de inwoners oh. boven de 16, hè, want er is een leeftijdsgrens gesteld uh, van 16. Ja. ja, onder de 16 doen ze dat ook. Ja. Waarschijnlijk Heel doen veel. ze dat ook. Ja. Maar ik vind, ik vind 7% uh, vind ik weinig. En uh, hoe, hoe zou je dat kunnen vergroten? Want die landelijke actie is geweest. Ja, 20.000 mensen is best wel veel. Ja, of voor Noord-Holland erbij. Ja. Maar als u dan tegen mij zegt 7%, dan krap ik door ze achter mijn oren en denk van nou, is wel, uh, waarom nou is ja. dat zo weinig? Uh, nou, 5% is zeg maar een landelijke doelstelling, want dan heb je een goede dekking in je ja. buurten en wijken. Dat is een gemiddelde van 5%. Dus daar zitten we nu allemaal boven sinds de landelijke campagne. Er zijn ook uh, gemeentes in Nederland, ja, die zitten inderdaad al rond de 15% van hun inwoneraantal die deelnemer is aan burgernemen. Ja, ik las voor, uh, voor zandvoort een wens van 10%. Ja, Sandvoort loopt nu naar de 6 procent. Ook het afgelopen jaar zijn er 300... Van 4 naar 6 procent? Ja, ja. Oh, okay. dit jaar uh, lopen er bijna 1000 deelnemers hier in Sandvoort nu. En dit jaar zijn er dus al 300 uh, bijgekomen. Uh, dus, dus voordat de landelijke campagne werd ja. gestart, heeft het ministerie een onderzoek gedaan. En toen bleek ook dat wel 70 van alle uh, inwoners in Nederland nog nooit van Burgernet hadden gehoord... Dus er ligt ook nog wel een heel uh, terrein, braak, uh, om mensen dus te informeren over BurgerNet. Het is vrijwillig. Hè? Niemand uh, is verplicht om uh, mee te doen. Nee, nee. Maar je moet er wel kennis van uh, uh, nemen. Uh, dus daar uh, ligt ook nog wel een heel terrein om, uh, om dat te doen. En nou, dit is ook weer een mooi medium om ja, uh, de Zandvoort... De radio. Uh, de radio om de Zandvoort-inwoners... Ja, ik zou zeggen, de, doe een oproep. <laughs> Alle Zandvoorden die nu uh, luisteren en geïnteresseerd zijn in veiligheid in hun uh, buurten en wijken en daar een steentje aan willen bijdragen, het kost niets. En meld je aan via burgernet.nl ja. Ik, ik, ik ben, ben wel een beetje nieuwsgierig uh, ben naar hoe dat dan gaat. Ik, ik ben uh, niet lid van burgernet, dus ik heb er geen ervaring mee. Maar, nou ja, neem eens uh, de recente golf van inbraak in Zandvoort Noord vooral uh, als voorbeeld. Wat, wat krijg ik dan voor boodschap? Krijg ik een boodschap? Denk erom, er wordt velling gebroken. En er loopt iemand rond met uh, is en of, of een bigfuckmuts altijd draagt. Of een petje en uh, altijd in spijkerbroek. Of uh, krijg ik te horen, denk erom sluit je ramen en deuren goed. Of alle dingen die met je veiligheid van juist... Welke kant gaan jullie uit bij zo'n boodschap? Allebei. Het is eigenlijk Toch. allebei. Ook signalementen, als het kan. Nou ja, dan laten we eens een concrete melding doen. Want dat is, dat is zo. Er wordt nu ingebroken bij, uh, uh, noem maar op de hoge weg. En het is dermate dat jullie daar wat aan willen doen. Hoe gaat dat op mijn telefoon komen? Als het een, de burgernetacties vanuit de politiemeldkamer, dat zijn hete daadsituaties. Want dan vraag je mensen gelijk om uit te kijken in hun directe omgeving... waar ze zich dan bevinden, uh, naar een signalement of een voertuig. Dat komt via de telefoon binnen. Uh, er zijn natuurlijk ook heel veel woninginbraken die was later ontdekt worden. Ja. Dan heeft het geen zin meer om een burgernetactie via de telefoon te verspreiden... want de inbreker is dan al lang al weg... Wat wij dan doen, en dat is niet in alle gevallen uh, zo, uh, maar als wij denken van god, er zijn mogelijk getuigen geweest van die woninginbraak, dan versturen ja. wij vanuit Burgernet een e-mail. Dus dat kan nog een paar dagen later nog zijn, hè, als die woninginbraak gemeld wordt ja. uh, en bij ons bekend uh, raakt bij Burgernet, Dan versturen wij een e-mail aan de deelnemers in die omgeving... En uh, met het dan uh, de oproep van, heeft u iets gezien of gehoord uh, tijdens dat uh, moment? En daar geven we ook gelijk wat preventietips mee. Van, hè, let op, hè, er wordt inderdaad ingebroken. Beveilig uw woning. Laat uw woning een bewoonde indruk achterlaten als u niet thuis bent. Uh, en zo zijn er nog wat uh, tips, zeg maar, als het... Als het een, een straatroof uh, betreft. De golf, de golf waar jij het over hebt. Uh, was dus heel iets van mensen hun, uh, hun ramen en deuren open lieten staan. Dus dan krijg je inderdaad die preventietips erachteraan. Ja. En met hete daad is nu uitkijken. Uh, ja. Loopt iemand rond zo en zo. En ja. uh, gelieve informatie door te spelen aan. Ja, aan de politie meld. Maar je, op ja. het moment dat je een, een signalement of een auto of wat dan ook vermeldt. Uh, ...moet je toch ook de mensen waarschuwen van ja, neem zelf geen actie? Nee, dat gebeurt ook. Maar dat, maar dat, is ook, uh, dat wordt ook aan burgernet-deelnemers niet gevraagd. Nee. En wordt zo, soms ook expliciet door de politie-centralist ja. afgeraden. Uh, de bedoeling is echt op de plek te kijken van je loopt naar het raam... Hè, ...of je loopt toevallig op straat ja. je hond uit te laten... Kijk ja. goed om je heen ja. en zie iets en meld dat dan. En ga er vooral niet zelf achteraan. Ja, nee, ik ja. wou zeggen als ik ja. op het moment dat ik dat petje zie lopen, wat moet ik dan doen? Ja, nou gelijk uh, terugbellen, dus goed uh, uh, kenmerken uh, onthouden. Hè, als u inderdaad ziet ja. van uh, hij rijdt richting uh, ja. uh, Bloemendaal bijvoorbeeld. Ja, ja. Nou geef dat soort informatie. Ja, maar uh, absoluut niet zelf actie onder. Nee, nee, niet zelf in de auto springen en erachteraan gaan. Okay, nee, dat, nee. Dat soort, ja, maar ja. dat moet heel duidelijk ja, dat, zijn. Dat, ja. Ja. Want dat is risicovol. Dat kan risicovol zijn, ja, ja, ja, ja dat willen we niet. Wie je je hebt. Nee, nee. Nee, we hebben wel eens een burgernetactie gehad. Dat mensen inderdaad toevallig op straat liepen. En uh, iemand zagen die dus net een winkeldiefstal had uh, gepleegd. En die is er wel op gepaste afstand achteraan gelopen, maar met de telefoon in zijn hand. En dat hij contact had met de politiemeldkamer. Zo van hij loopt nu, hij slaat nu af die straat in. En zo kon de politie natuurlijk heel snel uh, die kant worden opgedirigeerd. Ja, dat het zelf uh, um, tegenhouden heeft een aantal risico's die je ja. waarschijnlijk niet wil lopen en ook niet mag lopen. Dus uh, ik heb wel eens, uh, en dat vond ik wel een beetje, maak foto's en filmpjes. Ik kan me voorstellen als ik een gewelddaad pleeg en u gaat mij staan filmen dat ik u ook nog even meeneem. Dus ik vond dat een beetje, uh, een beetje twijfelachtig. Maar met, met, met een gepaste afstand is dat prima. Ja, kijk, met vermissing is het weer anders, hè? want dat zie je dan ook, dan is het natuurlijk geen gevaarzetting. Nee. He, dan gaan mensen echt een rondje om en echt zoeken in de omgeving van god zie ik, dat kind of die vermiste ouderen. Ja. Goed, nou, uh, Burgernet uh, bestaat en leeft in uh, zandvoort grens die uh, landelijk gesteld is. Ik zou ja. daar toch nog wel een procentje of 15 bovenop willen gooien. Uh, ook <laughs> ook Noord-Holland. En misschien is dat wel de wens van... Uh, van de landelijke organisatie, want ik vind een doelstelling van 5% vind ik aan de lage kant. Nou, dat was de eerste doelstelling om een goede dekking te krijgen. Oké, okay. ja. Dus de een dekkingsgraad uh, die je ja. gemijd hebt. Ja, en dan want dan, je dan kan je goed, dan, dan, dan heb je gewoon effect van je Burgenet, uh, acties. En als je weinig gewild... mensen in de wijk hebt, dan... Uh... En dan krijg je het gewilde effect en dat moet zo rond de 20% liggen, denk ik. Nou, we hopen erop. Oké, okay. ja. hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. En uh, voor dat die nog geen lid zijn, burgernet.nl. Kijk er eens op en informeer jezelf. Dank je wel. Prima bedankt. En wij sluiten het eerste deel van deze uitzending af met Steve Harley. Make me smile. You've done it all. You've